9 uur. Remonse remen. Bij een zware aanslag in het centrum van de Turks hoofdstad Ankara... zijn volgens de gouverneur van de stad minstens 27 doden... en 75 gewonden gevallen. De aanslag werd gepleegd met een autobom. De aanslag vond plaats bij een bushalte in Kizilay. Een wijk met veel winkels en restaurants. De wijk is volledig afgezet door veiligheidsdiensten... vanwege het gevaar voor een tweede aanslag...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 De geschiedschrijver en jurist Kees Vasseur is op 77-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Leiden overleden. Vasseur was vooral bekend van zijn zeer toegankelijk geschreven boeken over de Oranjes, waarmee hij een breed publiek bereikte. Hij had juist zijn memoires af, de autobiografie verschijnt op 21 april, onder de titel Dubbelspoor. Vasseur schreef onder meer een tweedelige biografie over Koningin Wilhelmina. en een boek over Koningin Juliana en Prins Bernard. Voor beide studies kreeg hij van Koningin Beatrix inzage in het archief van het Koninklijk Huis. Het weer vannacht helder, ligt de vorst, morgen begint de dag zonnig. maar vanuit het noorden wat bewolking. Het blijft wel droog en het wordt morgen 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort! Zandvoort!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 Luisteraars, welkom bij Pace Radio Show 1157 hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Eugen, uw hier voor de komende twee uur in dit Age muziekprogramma. We gaan weer beginnen met nieuw werken. Het blijft maar binnenkomen en uh, ja, daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee. Deze dames eerst natuurlijk. Lin Ju Evers heet ze. ...en wat uh, uh, Oosterse dame. En zij heeft weer een nieuw CD gemaakt... ...Elysion met grote namen... ...geproduceerd door Wil Akkerman... ...Wouter Kellerman speelt erop mee... ...Charlie Burchard en Jean Vriezen. Uh, we gaan daar eens mee beginnen. Verder nog 14 andere tracks in dit uh, eerste uur. En na het nieuws uh, nog een, een vreselijk mooi uurtje... ...met uh, heerlijke muziek. Veel luisterplezier. Ik mm Tu zon de cada dia, tu sonrisa, yo vivo por tu sol de cada